De Boeing 737 van Miami Air was gecharterd door het Amerikaanse leger... en vloog van marinebasis Guantanamo Bay op Cuba naar de stad Jacksonville. Bij de landing ging het mis. Aan het eind van de landingsbaan schoof het toestel de St. Johns River in. Mogelijk heeft een zware onweersbui een rol gespeeld bij het ongeluk. In Thailand is de kroningsceremonie van de nieuwe koning Vajiralongkorn begonnen. Dat gebeurt in het grote paleis in Bangkok en het duurt in totaal drie dagen. Het is voor het eerst in bijna 70 jaar dat er een nieuwe koning wordt geïnstalleerd. Veel zijn naar het paleis gekomen om een glimp van de koning op te vangen. De 66-jarige Vajaron Korn volgt zijn vader Pumipon op, die in 2016 overleed. Hij zei toen al dat hij zijn vader zou opvolgen, maar de ceremonie werd volgens Thais gebruik uitgesteld tot na de rouwperiode die drie jaar duurde. Het weer. Vandaag wisselen bewolkt... waar het noorden trekken buien over het land... soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 10 graden. Ook morgen buien, maar dan tussendoor wel wat zon. Dit was het NWSUNA. Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Dankjewel. Namens het internet en Sieren. <kriek> Dames en heren. Toe toebak <tototototumak> leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, ik vind het superleuk. keer um... als ik het openingskoor hoor, dan moet ik al huilen. Het gaat over lijden, het gaat over liefde, het gaat over verdriet, het gaat over hoop. Ja, ook okay, heb ik ook een beetje hoor. Sorry. Dat is geen hoop. Dat is het uh, andere. Geluid. Ja. Onwaarschijnlijk mooie muziek die je echt tot in je ziel raakt. En het is heel fijn om dat uh, weer een paar uur te ondergaan. Ja, zeker. Dat kan je gedaan. Komende twee uur kan je het weer ondergaan. Die heerlijke muziek die ik op ja. de radio sling. En een van die plaatjes die we natuurlijk even moeten draaien is. Ja, zeker. Ja hoor, wat is het? Een... Toepak leeft op deze stralende zaterdagmorgen. Is het een mooie dag? Ongelooflijk. Echt. Het wordt gewoon een giga mooie Pasen. Giga, man. Het is echt heel ik, uh, drukte overal alle terrasjes gisteravond in Haarlem. Alle terrasjes overvol. Ja? En ik ben gisteren naar de Rob Acta Award geweest. Oh ja, uh, dat was gisteren. Gelukkig heb ik een blaadje heb ik gefotografeerd waar alles op stond. Want degene waarvoor ik uh, kwam, die heeft het niet gehaald. Oh, Jammer. Dit is echt. Dat uh... was de... Jammer! Ja, ja. ja. Dat was de hurricane was kat, kut. Die heeft ik niet gehaald. Nee. Maar uh, uh, ja, dus ik ben een beetje moe, moet ik eerlijk zeggen. Want dat je dan uiteindelijk weg bent daar. Yeah. Met al die mensen en zo. dus uh, het was wel heel leuk om mee te maken. Oké, okay, maar waar, uh, is, is het nu al één winnaar tevoorschijn gekomen? Dus. Ja, er is een winnaar tevoorschijn. Ik moet hem even opzoeken. Sorry. Ja, okay. Want ik had die niet gezien. Dus ik was dus te laat. Hurricane, dacht jij, die moet winnen. Dat is een kennis van jou. Ja. En het is een ander geworden. En hoeveel beentjes waren er? Er waren dus er zes. zes. En uh, volgens mij was het uh, uh, Lilith of Ellie. Ik weet het eigenlijk niet. Oh, ik moet... heb Operation Hurricane ervoor gezet, dat je close daar werd dus het programma mee gesloten. Oh, okay. En ik moet zeggen, dat was. Uh, dat leek me toch een beetje. Aarhusvolk, beetje weet je wel? Ja, ik vond het wel heel prettig, dansbare muziek. Okay, en die nou. kregen dus wel de publieksprijs. Dus Oké, okay, dat maar, is ook heel uh, aardig toch? Maar ik ga nog even verder zoeken uh, of ik het nou juist heb. Uh, dat dat er uh, gewoon ja nou doe dat even staan rob ongetwijfeld nu een stukje al op internet rob acta wordt was de broer natuurlijk van en uh, die leeft niet meer en daar hebben ze een wedstrijd naar vernoemd en uh, dat doen ze al jaren was rob de broer van ja Want, uh, rob, rob acta je hebt natuurlijk ook uh, andere acta Okay, ja, ik ben ze gewoon in één keer vergeten, maar ik weet dat eigenlijk Rob acta die andere vergeet ik altijd omdat ik dat vind ik kutmuziek muziek vind... Oh ja, ja. ja, maar het was nee. ook inderdaad wel van die harde muziek en ja. ik was dus met, we waren, het gemiddelde leeftijd van onze bezoekers was vrij hoog, dat waren dus de ouders van... Oh, de ouders van al die jeugd vandaag daar van speelt. Van degene van de, die hurricane, operation hurricane Ja, ja, ja. Dus, uh, de, maar die stonden dan wel heel hard het zingen en het was wel heel leuk om te zien hoe blij ze waren. Dat is altijd leuk om even te zien, gewoon als je die jeugd ziet optreden voor als het familie van je is, dan voel je je zo trots. Ja, ook ja. zeker weten, dat ja, is wel ik, heel ik, leuk. Ik, ik heb ooit het programma gepresenteerd, het heette de Preet op de donderdagavond, dat, uh, daar werd de heftige muziek gedraaid en daar kwam ook de Rob Akta-boord deelnemers vaak voorbij. Ja, en, en ik moet ook uh, zeggen, is, uh, er werd ook gezegd dat, uh, dat je altijd Alternatief FM en dat ze daar veel. Dat werd wel gezegd op het einde. Ja, klopt. En die waren aan het begin ook. En zo, dus dat is uh... nog steeds hier bij CFM te luisteren. Alternatief ja. radio. Dus dat is goed om te weten. Goed, dus de zaterdagmorgen straks onder andere een stukje geschiedenis. En ook nog natuurlijk weer de ja, Zandvoortse berichten. Ik heb de popband I Elijah. E-L-I. E Oké, okay, om... een beetje lastig. 24e erop. Waar komen ze vandaan? I toch niet, D. De... Uit, Haarlem. uit Haarlem? Ja. Ik zou bijna ja, denken: uit ofzo, omdat het zo'n hele moeilijke naam is. Elijah ja. Ja, handig. Dat ligt wel lekker in het gehoord. Het is makkelijk om zijn plaat af te kondigen. Aan te kondigen af te kondigen. Dat is echt een goed idee. Goed is het toebak leeft op radio. Fijn dat de toezin op alles staan. Al, wat vrolijkheid op de radio. Dat kunnen echt wel gebruiken, wel. Ik kunnen gewoon tegenversief muziek van te draaien, want zo zon, Momenteel. De nieuwe single van Morris I, so, I, I look at you and I see the passion. Eyes of man. side bill when you would Is hij van Green Day? What the fuck? Ik hoor allemaal niks van Green in deze plaat. Goed, nieuwe CD, het Californian Sun. Hier het zaterdagmorgen uh, Wedding Bell. Oh ja, de Wedding Bell, ja, dat is leuk hoor. Ah, oh, oh dit is hem, Dit is hem. Ik herken hem. Moet je nog even kijken. Dat is die klok van de Notre Dame. Die is nog heel. Ongelooflijk, hè? Ja. ja uh, uh... Nou, wel. Ik hoorde gisteren op Radio 1 uh, interview met een interview uh, met een beste meneer... die dat ding had gegoten. Dat is een Nederlander. Hè? Die heeft dat ding gegoten. komt uit Nederland. Die bel. Het was een van die die bellen die daar hangen. Bellen? Bels? Ik weet niet. Maar goed, in ieder geval, en die, die zei van... hij uh, kan wel iets hebben, hoor. En uh, toen werd er ook gevraagd. Het was echt een heel lang, saai interview. Wat kan je vragen allemaal over een bel? Had je verwacht? Wat ging er door je heen? Um, hoe test je een bel? Gewoon met een hamer erop slaan? Ja, nou, ja, maar dat is het vraag. En je denkt, nou, ik wist het na twee minuten al. Maar uh, nou, uiteindelijk blijkt hij dus gewoon nog te werken. Dus dat is prettig om te weten. En nu gaan ze het dak erop zetten. Is, is dit nou niet gewoon een... Uh, Burst bij niet in een of andere aanslag zijn geweest om verstunt om, om zo heel veel geld bij elkaar te krijgen. Want er is 1 miljard bij elkaar geschraapt ja, binnen weet... een week. Nog niet eens? Ja, ik vind het zo ongelooflijk. Ze bieden tegen elkaar op, hè? De biodairs. Ja, nou, als jij dat kan, laten we dat ook eens doen bij het oplossen van bepaalde problemen. met die vluchtelingenkampen of zo, weet je. Dan ja. gaan we even dus een paar flats neerzetten. Ah, hup, doen maar 100 miljoen. Wat? Ik doe ja. 200, weet je. Dit is echt dit zo. Is een beetje merkwaardig. Rechtse hobby's, dit, hè? Zo'n ja. rechtse hobby's, dit? Zo'n Het is gewoon een gebouw. Het Waar is gewoon een gebouw. En het stond bijna op één storten. Alhoewel, ja. nu overdrijf ik een beetje. Ja, maar ze hadden het slecht onderhouden. Heel slecht onderhouden. Door je verschillende mensen ook van. Ja, ze hadden er zo goed voor gezorgd. Nou, nou, nou, nou, ontzettend. Allemaal zwaar uitgedroogd en helemaal ne nergens op gelet ja, je hoeft al, zeg maar, al, een al vuur te denken en de boel stond al in de brand. Ja, nou, het, ja. Je hoeft alleen maar het, het gas even aan, aan te steken. Oh, nou, maar dus. is dit dan niet zo dat een van degenen die dus, uh, daar dan bezig was met het dak en zo... Hè, ze waren toch onderhoudswerkzaam? Ja, ja, duidelijk. Was dat niet eentje van een uh, uh, uh, uh, terrorist misschien? Die denkt van, ha, ik ga het moederhart, het heilige hart ja? van de katholieke kerken... Ga ik even zorgen dat hij in de fik gaat. Nou ja, daar has het wel opgeëist hoor. Echt. Oh ja, dat is ook ja, wel zo. Die, die echt Als we even idee hebben dat niemand het gaat opeisen... dan wordt het opgeijsd door IS of door anderen. Je hebt gezegd, oh, dan plakken we uit. Dan dat erop hoor. Helemaal geen punt. Dat ja, kunnen ze alsnog doen natuurlijk. Ja, Ik stuur wel een paar stickers op, kan je erop uh, opplakken. Dat is helemaal geen punt. Ja. Nou, nou goed, uh, ja, ik zie dat jij, ja, we hadden het over brand. Je hebt ja. meteen ook een brand aan in Dordrecht. Ja, dat in Dordrecht is er een huis volledig afgebrand. En het uh, is 137 vierkante meter... maar het wordt in die huidige onbewoonbare staat aangeboden... Oh. Dus uh, het wordt wel beschreven als een ruime woning, Maar als je de foto's ziet, is het echt heel verschrikkelijk. heeft, en, uh, heeft, Maxime, uh, weet, heeft uh, Alex daar een uh, feestje gehad. Want het huis van, uh, van de Oranje staat te kopen. Een van die... Uh, in Doordrecht? Uh, nee, nee, dat is niet in Doordrecht. Maar goed, vertel verder. Dus maar uh, wat, wat... Ja, ik heb wel zoveel. Als je het ziet, ja, er moet flink wat aan gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus volgens mij moet je dat echt voor een prikje kunnen krijgen. Dus dan kan je het misschien voor, uh, voor 10.000 euro kopen of zo, weet je wel. Want niemand wil het eigenlijk hebben. En, ja, het staat, op Funda staat hij. Oké. Het is een tussenwoning. Ik dacht gewoon dat het een vrijstaande woning was. Maar het is een tussenwoning. Ik ben benieuwd hoe bij de buren eruit zijn. Prijs op aanvraag staat er. Graag prijs. Oké. Zeven kamers, drie woonlagen. Oké. Dus nou, het is op zich wel aardig. Ik weet niet, zal ik hem op de site zetten van ons? Ah, dit is een Nee, dit is echt onnodige reclame. We Dat is misschien niet zo'n goed idee. Nee, ik het, gisteren zag ik het op. Een of andere Nieuwsite, zag ik voorbij komen. Een of andere bedrijfswoning bij de Oranjes is te koop. het uh, uh, bedrijfspaleis? Uh, uh, ja, <laughs> nou, niet dat Willem, Willem uh, Alex, hoe, hoe werd hij vroeger ook weer? Willem-Alex, Alex Willem, wat je ook weer genoemd ook weer vroeger. Alex? Paul. Alex, Alex toch. Dat hij daar zelf in gewoond heeft. Maar een of andere uh, iemand die gewerkt heeft op het paleis of in de tuinen... die heeft in het woning, uh, woningtje gewoond. Oh, okay. 150.000 euro, dat is eigenlijk geen geld. En, de prijs de woning. En waar is hij in Dordrecht? Nee, ehm... Uh, um, ja, Leijen? Nee, niet leien. Waar was het oh. nou? Dan moet ik even uh, oh, no, andere kant dat dat komen gewoon op terug. Maar je, het nadeel is wel dat je ook per jaar nog even erfpacht moet gaan betalen. En dat schijnt dit keer nog wel mee. te vallen 7.000 euro moet je gaan betalen. Per jaar? Ik vind, per vind jaar. het Per heel... jaar 7.000. Okay. Nou, er waren ook andere huizen, die waren ook zeer aantrekkelijke prijs. Maar daar waren echt erfpacht van 50.000. Dus 7.000 valt mee. Het is in Wassenaar, zie ik hier. Ah. Oh. Ja, dan kan je in een leuk wit huisje kan je, uh, gaan wonen. Nou, per jaar, Ik vind het nog veel hoor, dat is, dat is meer dan 500 per maand. Dan kan je, als je gewoon echt een huis huurt dan voor duizend, dan ben je al klaar. Echt, Jij ja, rekent dat echt heel snel gewoon op ja? en je denkt, dat klopt helemaal niks man gewoon. Ik <laughs> dat is vind gewoon het niet... veel, ja. ja. Je koopt uh, eigenlijk een stapel stenen en uh, de grond moet je gewoon elke maand nog even gaan betalen. Ja. Goed, tussen zaterdag en morgen. Catfish. Look at Found myself wrapped up in my own little world. Cause you tell me what to get through tomorrow. Leuk, warmdag en lopen. Toen bart leeft. Er is niets aan het is geen bom of zo. Ja, First Ten. En dat maakt een volgens mij alweer een jaar geleden zo. Zo een tijdje geleden hoor. In de pouring rain te even kijken of het kan losweken. Daar nou moet ik niet doen, want ik heb vandaag een feestje namelijk. Het zal een beetje, een beetje lullig zijn als ik dan straks zeg maar... regen op mijn feestje heb. Trouwens, is mijn feestje niet. Het is natuurlijk het feestje van mijn dochter, die is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En niet dus... zeggen, deze is gelijk met een heel leuk iemand jarig. Ja, nee, dat moet ik niet. Een ander nee. iemand. Dat zei ik, dat heb ik laatst. Ja, weet... we hebben vandaag weer uitgezocht wie die allemaal jarig Joedie is. Joeri van Gelder is ook jarig vandaag. Klopt, dan wordt het ja. helemaal een leuk feestje. Met dat is leuk. Ik, ik laat dus hem even langskomen. Dat is degene die we willen is jarig. Ja, klopt. Ja. Nou, leuk toch? Hey, Jury komt even langs, die neemt nog wat spul mee. Oh, oh. Jury, wat heb je mee vandaag? Oh, lekker hoor. Is dat nieuw? Ah, ik vind het wel leuk niet. die Jury. Ja. Nou, Hij alleen, alleen maar die aanval die een paar Krijg je er donker. wilde paarden van? Sorry, wat zeg je nou? <lacht> <lacht> ik denk dat je dat niet meer wil herhalen zo. Nee. In één. <lacht> Oké. Okay. Nou, um... nou Hyper de Piep in ieder geval gefeliciteerd. Ja, Hyper de Piep. Uh, 17? Nee, 17 alweer. 17. 17. Ah. Ze begint bijna alweer een de autorijbewijs. Oh, dus die is oh. al aan het stappen en zo staan uh, no, Nee, nee, ze is niet al van het stappen. Nee. En volgens mij vind je dat heel prettig. Uh, ja, maar is natuurlijk wel heel conservatief. Uh. Heel conservatief. Het, een beetje, en ik ben het ook een humanist. Dus ik hou uh, me hard vast dat het niet uh, wat de andere kant op gaat met dat soort dingen allemaal. Goed, oh. uh, iets anders. Zo, maar wat ik in de krant les. Om er zo maar even ja, overheen ja, te ja, stappen. Ja, ja, ja. Het roe moet om bij de VVD. Vandaag een interview met uh, Klaas Dijkhoff. Uh, hij zegt van: Ja, we hebben natuurlijk wel beslissingen genomen voor uh, bijvoorbeeld die belasting te verhoging van 6 naar 9 procent. Ja, is dat eigenlijk uiteindelijk gezien al nou een goed idee? En bedrijven, een voordeel gegeven. En ja, de mensen eigenlijk gewoon op straat, die hebben er geen voordeel van. Die gaan niet extra kopen, dus de economie gaat niet echt extra draaien. Dus hij zegt, dat moeten we misschien anders doen in zijn volg. En uh, nu roepen we iets wat we gaan waarmaken. Maar misschien over vier of vijf jaar moeten we iets anders gaan bedenken. Kijk, wat de klanten dan willen, zegt hij bijna. Zo voelt het een beetje. De VVD, niet helemaal, uh, de scherpe randjes zijn eraf, zegt hij. We hebben geen, geen echt duidelijk statement meer. En dat komt er ook omdat lijst voor democratie ze rechts. Hoppakee, zo ben je gehaald. Ja, yeah, voor de democratie. Die gaat echt voor de, voor de gewone man. En ook voor de bedrijven natuurlijk. Die wil bijna een zakenkabinet gesticht. Dus uh, lees het even, Dijkhoff in de Telegraaf vandaag. Uh, gaat, uh, het roer gaat helemaal om bij de VVD. Nou, ik ben benieuwd of, of Mark Rutte hier echt zo blij mee is met ja? dit interview. Ja, ja de, de, hij weet altijd weer een interview ergens neer te zetten, deze Dijkhoff. Dat, dat Rutte laat ze denken van, oh mijn god, dit moet ik weer recht lullen. Ja. Ja. ja, dat kan niet. Hij praat recht wat krom is. Ja, dat is helemaal geen <laughs> punt. Uh, goed. De laatste jaren wordt in Puerto Rico en in New Orleans steeds vaker gevraagd om doden te balsemen Wat? En zijn levensechte poses te plaatsen. Ja, dus ja inderdaad, dat idee. Dat idee krijgen wij ja. ja. Zo werd een onverleden taxichauffeur in zijn taxi gezet en een boxer in een vecht vechtring. Okay. Maar het kan ook nog in een luie stoel met een... PS4-controller in de hand... en een geopende zak chips binnen handbereik. Oh, mijn god, dat ja, heb je bereikt in je leven. Ja, nou, wees er trots op. Ja, er zitten aparte foto's bij. Maar ja. ze, ze, de lichaam worden gebalsemd... want dan uh, kunnen de lichaams... Uh, uh, kunnen het lichaam dan op <kuggen> een bepaalde hem, manier... gedrapeerd mooi, ja. worden. Ja. En uh, om de lichaam in allerlei posities te krijgen... worden er de voeten, dus dat vind ik heel naar... aan de grond genageld een palen in het lichaam gestoken om de nek en het hoofd recht te houden. Ja. En normaal gesproken kost een balsammer iets van 580 euro... maar uh, de families zijn bereid om ruim 2300 euro te betalen voor deze speciale dienst. Even wat eruit gaat, de maar dat echt, ik vind het wel zeg maar. want ja. daarna wat gebeurt er daarna nou, laten ze hem dan altijd dan in een huis staan of zo ik vind het ja, wordt hij dan nog begraven of zo of uh, is het gewoon zo'n een misschien waardigheid te geven nou we hebben die vind al gezien of nou we verbranden gewoon wordt ze dan nou, uh, ja, wordt dus even in Madame stoel gezet of zo ja in het huis van ook. onbekenden word je dan neergezet ja, ja. Uh, ik vind het op zich wel grappig maar het is ik wel zou graf. het niet zelf, zelf niet gauw doen ik uh, het is toch, je schrik je toch een touwtering als je, als je, nou ja, het is heel en aparts. En gaat het ook niet ruiken, hè? Nou, nee, daar hebben ze er ook wel bedrijven voor, om oh. dat goed aan te pakken natuurlijk. Dat hebben ze ook, ik bedoel, je ziet van die, die oude faro's en die, die ze allemaal hebben gevonden in die kisten. Die zien er nog hartstikke goed uit allemaal. <lacht> je zegt, <lacht> wauw, wat een lekker ding. <lacht> Zo, <lacht> ja. Ik weet niet of ze Daar ik nog nog toch gekeken. Al <lacht> ideeën, van. Ik word er een griezelig van. Ik had toch een beetje, <lacht> ja. En hoe zouden die, vinden die mensen, was dat hun wens? Dat is ook de vraag. Dat ja. je zegt van, uh, ik, ik zou het wel willen beetje. je, ja? maar is dat wel zo, hè? Oké, okay, nou, ik heb hier nog wel één wens. Ik, ik, het maakt me niet uit wat, maar dat wil ik hier gewoon nee. niet. Dat ga ik nee, echt dat vind niet ik ook, doen. Dat vind ik ook als de kist nog open is en zo. Doe maar lekker dicht. met Ja, doe maar even dicht, joh. Wat een geur komt er van nou, zeg je. Uh, uh, uh. is wel goed, hoor. Nou, ja. maakt dat allemaal, Het even lekker. Zaterdag morgen straks de Zandvoortse berichten. weer. Ze hebben we lekker opbeurende De muziek, wat is dit goed? Silversum pick-up. Doesn't matter why. Just Some pick-ups and doesn't matter why. Zandvoortse berichten. Oh, ja, precies. Dus het was tijd voor de Zandvoortse berichten. Tijdelijke huisvesting voor de cliënten voor de Huis in de Duinen is van, uh, is van start gegaan. Er zijn uh, woonunits geplaatst op de parkeerplaatsen daar. En, uh, nou ja, goed, het is een heel, houd, uh, heel oud huis natuurlijk, het Huis in de Duinen. Het was in 1955 een primeur. Het was iets nieuws. Het was superhip. Maar nu, 64 jaar later, is het een beetje oud en moet het weer geüpdate worden. Vergaande glorie. Vergaande glorie, ja. Ze gaan dus in wonen, dus Gaan ze dat voorzichtig verhuizen. De cliënten zijn er ook best wel wat ouder, dus rust is de, ja, het belangrijkste gedeelte wat ze invoeren. Zeg maar, alles moet rustig aan. De, de eerste op... dag zetten ze vast bij de deur ja en nu dachten we nou, nu komt de auto hoor ja je ziet het al nee wacht even ja. Nee, dit is wel anders zeg ja, rustig aan ja. ik moet plassen ja ik de auto er is ik moet plassen kan ja. ik nog even wat te halen nee maar, heer dat hebben we gisteren toch al gezegd niet bellen u bent zo goed uh, dus twee jaar gaat het uh, duren en dan uiteindelijk moet het uh, uh, allemaal weer uh, klaar zijn bepaalde ornamenten historische ornamenten worden nog uh, worden daar behouden een of andere houten silhouet Wordt ook nog behouden. Ben je, jij en bent recht ja, En ook de glas- en loterramen worden teruggeplaatst. Oh, dat is dan mooi zei. Dus het wordt uh, iets heel moois met de nieuwste technieken. En uh, vooral ook met polsbandjes. Het schijnt weer een nieuwe techniek te zijn met polsbandjes. Uh, vooral met mensen met dementie is dat best wel lastig om dat natuurlijk een beetje te blijven meten. En te monitoren waar ze zijn en wat ze misschien denken. Hoe het hartslag is, werk allemaal. Nou goed, nieuwste techniek. Huis in de duin, dat gaat gebeuren. Oké, okay. wat dan meer? Nou, afgelopen donderdagochtend is een inval gedaan in een woning aan de kost verloren hier in Zandvoort. Yep. De politie was aanwezig om de Belastingdienst daarbij te ondersteunen. Want de Belastingdienst die, die wilde dus blijkbaar geld hebben. Ja, geld, geld, en, geld. Uh, de, ze hebben dus uh, uh, meerdere goederen hebben ze dus in beslag genomen. Waaronder een Mercedes AMG... Of S63. En de dagwaarde van die auto die wordt al geschat op ongeveer 180.000 euro. What the fuck? Ja, en de goederen zouden dus in beslag zijn genomen vanwege een openstaande belastingsschuld. Okay. En ik heb dus ook nog gekeken, inderdaad, de nieuwwaarde van zo'n auto. <laughs> Kom ik je gewoon uit. hier. <laughs> als je een Formatic hebt, is het slechts 206.000, maar als het een. De s 65 is 314.000 euro voor een auto, mensen. Ik zou dat twee keer dat huis kopen wat bij, uh, in Warsenaar te koop staat. Bij uh, het landgoed ja, van uh, zeker. de Oranjes. Dat zou zeker. ik doen. En dan dat gewoon nog toch... vast voor een aantal jaren dan de, die grond, uh, die ja. de eerste erfwachten. Uh, ja, hoor. gekkigheid ook gewoon. Nou, ik zat eerst wel snel te lezen. Hebben ze nou gewoon AK-47 gevonden? Daar? Nee, dat was het niet. Dat was iets anders wat, gevonden, wat ze dachten. het gevonden staat er also known as. Dat is AKA. Ja, also nou, known gott. as. Goed, uh, nog meer stand voor het bericht is dat de uh, plannen voor het Spalier zijn aangepast iedereen was blij met, euh, ja, ze zouden daar alle, ze gaan de villas bouwen, vier villas euh, met een gebied erbij en de omwoners hadden gezegd, nou die villas euh, ja, kunnen die niet gedraaid worden en toen hebben ze met, ze, euh, met ze, meerdere mensen bij elkaar hebben ze euh, gepraat en uiteindelijk gaan ze de villas euh, een kwartslag draaien en ook de aansluitwegen worden, euh, worden veranderd, er wordt ook een soort parkeerplaats daar gerealiseerd voor de garage die er ook op uitkomen en euh, nou goed euh, al met al euh, euh, liggen de plannen nog zes weken te inzagen, dus mocht je nog andere ideeën hebben of ergens wat niet mee eens ben, kan je nu nog zes weken kan je daar uh, aantekeningen maken en anders gaan ze beginnen met bouwen. Oké. Okay, het okay. Gaat dus helemaal plat daar gewoon. Dat hele gedeelte. Dat, nou, <laughs> dan maar even nieuw. Ja. Uh, komende vrijdag, dat is dus, dus uh, gisteren. Gisteren ging de zevende editie van Vintage at Zandvoort weer van start. Het grasveld naast het parkeerterrein de zuid staat dan een heel weekend lang vol met oude Volkswagen en Volkswagen tot en met. Mark 1, ik weet niet wat dat is. Ook nu weer zullen een groot aantal liefhebbers en eigenaren dus, uh, uh, die uh, daar staan. En uh, zijn er zijn ook evenementen aan de meeting verbonden. Dus er is zaterdag, uh, dus morgen, vandaag, een grote kofferbakmarkt. En als je 10 euro betaalt, mag je ook meedoen. Er wordt ook makeel gerookt en op zondag wort, uh, worst en beenham. Nou, hoe fijn is dat? <laughs> Daarnaast zijn er dus tijdens de paasdagen... een aantal kleinschalige evenementen voor de kinderen. Waar ook alle zijn kinderen tot 12 jaar van harte welkom zijn... En er loopt zelfs een paashaas rond. Nou, hoe leuk oh, is dat? kijk, een paashaas. Oh, het is ook paas natuurlijk, ja, oh, Morgen paas is paas, ja. Het, he? Oh, ja. ja. Nou, goed, dat is over de Sandwartsberichten. Volgende uur hebben ja. we nog veel meer berichten natuurlijk. Er is hier hey, genoeg te doen hier in de Dus ik zeg: ik kom gewoon deze kant op, man. Het is echt leuk vertoeven hier. Joy spreads like fire. Angel trumpets and devils strong. I'm still here singing my song Right across roses all turned to stone Fall again, you don't know, you've been born What the fuck? But yeah, fit is a dummy. Fit is a jazz. If you don't have a promo song, you erbij it Hou Now, son, with Harry! Is het ook niet de tijd en om mee te stoppen met vindt het sans. Want al die oude bakken van CO2 uitstoot is heel dat toch in godsnaam veel. niet. Heel Echt sterk. heel veel ook oh. gewoon hè? Dat, is echt dat, je, dat, dat we daar nog ruimte voor geven. Nou, sorry, ik ben echt een natuurlijk. Oh, nou, ik, ik zie je nou bericht berichten, ik ben gelijk helemaal stil. Ja? Oké. Okay. Nou, dit was trouwens Ian Brown van de Stone Roses natuurlijk. Ach, het geluid van Ian Brown. Ik dacht dat dit een oude single was, maar het is nog een halfjaartje oud. Dus dat valt eigenlijk ook nog wel weer mee. Maar goed, er zit wel een heel aparte videoclip bij. Het doet denken aan die uh, film: dat uh, een, jongen, of, uh, een jongen doet een wens dat hij ouder wil zijn. Maar dan wordt hij uh, ouder uh, aan de buitenkant, maar in zijn hoofd hij is nog een jong en dan gaat hij heel veel geld verdienen. Maar goed, daar een oh. zit zo'n videoclip bij. Okay. Dat is met uh, Tom Hanks. Weet je, die kan dat zo goed spelen. Die heeft het op mij ook kleed. ...prijzen daarvoor gewonnen. Nou goed, wij kijken nog even de wereld in... ...en er zijn er weer maffe berichten die wij u moeten melden... ...zoals ja. deze melden, vertel maar. Het. Ja, dit is wel nou grappig. Er is uh, een nieuw attribuut op de markt voor zwangere vrouwen... Ja? dat is de babypot. Uh, dat is een nieuwe uh... luidspreker in tamponformaat... ...die kan ingepakt worden in de vagina van ja, de zwangere bang, vrouw... Huh? ...en die zou het baby's helpen om zich te ontwikkelen in de baarmoeder. En met de speaker kan je dus muziek of geluiden afspelen in, in de baarmoeder... Ja? En uh, dit schijnt dan de communicatievaardigheden van het ongeboren kind te stimuleren. Maar de, de, de kop van het artikel is ook geweldig. Want met deze vaginale speaker leert ongeboren baby communiceren. Dus nou, het kost iets van 150 dollar. Ja? Dat is 133 euro. En uh, ja, je, je, je connect, connect de speakers met je gsm. Steek de speaker in de vagina zodat de baby naar muziek kan luisteren. En uh, er is ook nog een tweede audioport voor een andere koptelefoon... ...voor wanneer moeder ja. en kind samen muziek willen luisteren. Uh, okay. <laughs> ik word hier al een beetje uh, van. Ja, ik, ja. ik hoor alleen geluid. Maar dus gebruikt worden na de 16e zwangerschapsweek... ...en uh, 10 tot 20 minuten, twee keer per dag... En, uh, uh, maar, maar een ervaren gynaecoloog die zegt wel, er zijn potentiële problemen, want we weten niet of er een geluids- of decibelniveau is dat te hoog is voor een yeah, yeah, foetus. Yeah, yeah, yeah. En uh, beter ook als moeders een verwijding hebben van een baarmoederhals of vaginale infecties, beter niet gebruiken. Oké, okay, ik, nou, uh, ik zou zeggen, <laughs> uh, stop. Stoppen, laat maar wat in. Maar doe het nu nog even niet. Even ik zou zeggen, niet, je weet ook niet. Want vooral Vocht kan natuurlijk geluid heel veel laten dragen ook, hè. Oh ja. Ja. ja, ja dat, dat, dat die die te doen het al al altijd, he? als de andere kant ja. van de aarde denk ik... Oh, er is er eentje die wil wel. Dan ga ik, of, ik die kant even op gewoon, hè? Ja, er komt toch een walfjes op af. Ja, oh, nee, dat is heel dus je hoeft hem even uh, uh, te doen. En, uh, dus ik zal uitkijken met wat Jan daar. Nou goed, daar zijn sowieso heel veel berichten over... dat je niet alles naar binnen moet. In, uh, uh, kijk, er is nog uh, nieuws over dat uh, gevangenisbewaker... die heeft een geslachtsziekte in zijn oog opgelopen. Oh. Dat gebeurde in Leiden. Daar is een uh, man. Hij heeft daar vies dingen gekeken en dan krijg je een geslacht. Niet nou nee, hij was een gevangene aan, zeg maar, uh, aan het vervoeren. En die gevangene was zo boos en die was ook dronken. Hij stond ook niet voor zichzelf in. Zei hij later, ja. ja stom wat ik gedaan heb. Ik had niet helemaal goed nagedacht. En toen spuugde ik mijn, uh, nou, mijn agent. Ja, had wel eens gezegd, dat is mijn agent. En die had in zijn oog gespuugd. Uh. En uh, even later kreeg die agent een ontstelke oog. En toen bleek hij reu te hebben. En toen zei hij ja. ogen. En de toen de rest zei hij: uh, Nee, nou ja, in zijn ogen. Dat, dat loopt dan weer door het lichaam in, weet ik allemaal. En uiteindelijk zei de, de, de gevangenen. Uh, de, de, die zei van ja, maar ik heb die ziekte helemaal niet. Maar u mag niet in mijn medisch dossier kijken. Dus dit is nog een heel gedoe om dit uit te gaan zoeken. Hoe moeten we hiermee omgaan? En heel vaak doen ze natuurlijk wel handboeien om. Maar ja, dan moeten ze nu ook allemaal mondkapjes doen. Dat gebruiken ze sporadisch wel eens. En oogkapjes. En oogkapjes en allemaal dat soort dingen. Hoorkapjes. Ja, de hele rattenplan moeten ze hem helemaal gaan inpakken in cellefaan, in, in plastic. Oh. En dan pas mag je hem vervoeren. Je moet echt naar alles denken, maar ja, het is wel waar. En uh, nu zijn we gekeken naar iemand die daar verstand van heeft... van de, de soa infolijn Die heeft gezegd, nou, de kans is zo klein... Dat ze, hij, hij zo heeft opgelopen van een gevangene die in, jou, in zijn oog heeft gespuugd. Dat kan bijna helemaal niet. Spucht, dus niet, niet geëjaculeerd. Nee. Dat nee, is nee, nog, nee. Dan ja. moeten ze echt wel seks hebben gehad. Dan zou je het kunnen overdragen. Maar nou ja, goed, ik denk dat ik voel hier een midbasstertje aankomen. Die ja. gaan dat onderzoeken, natuurlijk, of okay. dat uh, zou kunnen. Dus oh. nou ja, of dit nu de hele wereld van de gev uh, gevangenenvervoer weer op zijn kop zet. Ik weet het niet. Maar het is allemaal weer een leuke materie om er naar te kijken. Nou, zeker. Goed. Dit is de zaterdagmorgen in de toebach Millionaire. Oh, wat is dit leuk in de knipoogje naar de jaren 60. Fijn dit je het De leeft. En de zin heet and Don't En beyond. Zo'n gevoel krijg ik bij dit soort muziek. toons van miljonair. Hey, ik ga het eens even volgen, Wat deze band nog meer aan het maken is. En als er een feestje komt, dan uh, hoor je het bij mij. Het is, uh, leeftal, het is kwart van negen alweer. En uh, er gebeurt van alles weer. Oh, ik, ik, oh ja, ik moet nog even een bekentenis doen eigenlijk. Ja. Onwaarschijnlijk mooie muziek. Ja, ik is. moet bekennen eigenlijk dat ik... Um, ik heb hem niet gekeken. Is dat heel oh. nou, ik, uh, ik, erg? beetje. Maar, een beetje. Je hebt hem wel gekeken, ja. Ik voel bijna, zeg iedereen op de televisie hier ook over hoort... en op mijn werk, iedereen heeft gekeken. Maar je kan de, de cd gratis bestellen bij de EO. Ja, maar het is toch weer anders. Het gaat om de beelden ook. Het is namelijk, dan kan je eindelijk eens meedoen met het groepsgevoel. Ja. Ik voel me ook echt dat ik een beetje een verrader ben. En dan doe je niet mee. Dan hebben ze iets gemaakt voor je om daarin mee te doen... om weer met z'n allen voor die televisie wereldvrede te, te prediken. Maar ik vind ja. die muziek zo kut. Ik geloof niet om aan te horen. Dus, ja, dus, muziek van... Uh, van uh, nee, dat is een muziek. De, hoe, heet het, hoe heet het nou? Ja. Uh, de, uit Volendam? Ja, nou dat ben ik weet niet meer dat maar ik had fragmenten gehoord. Ik mm, ben er niet zo heel erg fan en van. En ook uh, dat, dat ene nummer van uh, Anouk. Ja. van uh, Wender oh, oh, ja. maar aan. Ik moet zeggen, ik heb, hem de hand, ik heb wel een aantal nummers even gekeken. Ja. Van, van wie waren die dan? Ja. Er is ook een nummer bij van Thomas Berge. Ja. En dus is van Anouk. En ook van uh, Paul, uh, Simon uh, en... Simon Skipski? Nee. Nee, die is van Volendam. Ja, ik nee, snap het even. Nick Simon. Nick en Simon, ja. En ook van Marco Bassato. Dus ja, okay. uh, nou, dat, dat is dan uh, dat is wel grappig om dan eens een echte nummer te horen. Ja. En ook van uh, die rapper. Was dat, dat is dus ook een nummer uh, wat... Uh, wel bekend was van de Ja, ik voel me, ik voel me steeds met een cultuur bewaard. Maar goed, ja. ik moet zeggen, vroeger, ik heb ik hem nog wel uh, een paar keer in gedraaid hoor, die, uh, zeg maar die andere versie. Dat vond ik toch wel altijd ja. wel leuk. Nou ja, ik kan je vertellen, ik heb dus de afgelopen weken dit gezongen. Ja? Ik, heb, ik heb in de echte musical gezeten. Maar wat ik me elke keer deze zanger hè, die dat uh, hier ja. zingt, die is ook in Nederland. Ja, hij is heel oud geworden. Mijn ja. hey, gast, kom op, zeg Jezus, was niet zo oud. Nee, nee, nee, dat is ook zo. Want Jezus nou gespeeld wordt door een bejaarde man? Ja, dat kan eigenlijk niet inderdaad. Je hebt ik zeg gewoon echt. Bedoel, ik niet dat ik van de mannenlifde ben, maar doe even een mooie man! Ja. Is er nou niemand? kan die van die vroeg bij de EO is dat weet je wat die Boomstra. Booms Boomsma Boomsma oh ja ja dat is toch prettig om naar te kijken gewoon die Boomsma ja maar ik weet niet of hij kan zingen de oude maakt dat allemaal niet af van het Duitse taalniveau nee ik heb zelf nu drie keer meegedaan met met een het Voice Company Corps, dat was erg leuk om te doen, want ik ben daardoor wel heel erg in de paasfeer. Ik het daarom dat ik dan toch even naar de passion keek. Ja, precies. Het is hadden prachtig weer, weer, weer. Ja? Ja, ja. Oké, ja. Nee, dat is ik goed om te weten. Ja, oké. Ja, maar. jezus. Hou even die knop af. Maar Dordrecht is gewoon best een hele gave stad met al het water. Heel mooi. En ik denk eigenlijk dat je het best wel even terug kan kijken en dan spoel je toch gewoon stukjes door. Dat kan ik wel doen. Ja. Dat is heel goed. Sommige nummers denken, nou dat hoef ik echt Echt niet meer te horen kan hij dan nou gewoon toch hey, uitspoelen? Wat was bij opviel was dat die ene dame die Maria speelde. Yeah. Ik ben de naam even kwijt. Oh, uh, maar, uh, uh, Alicia Romney? Ja, ja. ja El, maar die hoorde je uh -huh. dan zingen en dan hoorde je heel hele tijd, en, zagen, en je hoorde de adem heel erg. Ik oh, denk, Wat, die adem raar, die, die, dat hoeft helemaal niet op die manier. Nee. Dan ook je buik loslaten en dan gaat vanzelf de lucht in je... In je. Ga je nou echt even een les geven hier nu? Ja. Nou goed. Ja, ik, nou, uh, ik vond dat een beetje raar dat ja. dat niet goed komt. Ik ga hem straks even bij je nemen, die lust. les. Goed, eerst er op de radio, hier bij Toebak hij is een kaart. net als Madonna in België is geweest. Geïnspireerd raakt natuurlijk door een of andere Belgische zanger... en ooit dat nummer is verwerkt in een nummer van Madonna. En daar heeft die Belgische meneer heel veel geld aan verdiend achteraf. Duurde wel even een paar jaar. En zo is Zwierzer in Nederland geweest... en die hebben zeg maar ooit de vlieger van André Hazes uh, gehoord. En toen hebben ze deze Hi as a kite hebben ze gemaakt. Huh? Pss, wat verhaal dit ook echt. Verhaal. Ja, zo, ik zag ze zo uit met mijn duim. Hey, was dat, was de, dat was dit uh, Ja, dus oh, dit. Okay. Hij is ik hoor ja. André erin. Ja, ik ook. Ik hoor <laughs> ik, uh, André Dat Het is jammer. Het is echt uh, heel... Onwaarschijnlijk mooie muziek die je echt tot in je ziel raakt. Ja, dat vond ik ook. Zeker hele mooie muziek. Nou, uh, uh, nou een heel wat? ernstig, oh. macabre artikel. Nou, ik... Uh, dat, uh, in, uh, in het Engelse Oxfordshire, yeah. Shire, ik weet niet hoe ze dat zeggen. Daar hebben ze begraafwerkzaamheden een akelige ontdekking gedaan. Want oh. ze wilden een nieuwe waterleiding leggen. Ik bedoel, het gewoon een dag zoals iedere dag. Yeah. Maar vond, toen vonden ze onverwachts tientallen skeletten die meer dan 3000 jaar oud zijn. Waarschijnlijk gaat het om slachtoffers van uh, ja, uh, offerfeesten uh, of oh, Er okay. kwamen 26 skeletten tevoorschijn. En uh, die dateren uit de Romeinse tijd en de IJzertijd. En opmerkelijk is dus dat bij een van de vrouwelijke overblijfselen de voeten waren afgezaakt. Die liggen nu naast haar hoofd. Daar haar handen achter haar rug gebonden waren. Oh, gaat En bij een ander skelet was het net omgekeerd. Dan lag er lag een schedel bij de voeten. En daarom denken ze, de onderzoekers, dus dat het om een ritueel offer gaat. En volgens de Britse nieuwszender vonden ze ook nog dierenskeletten en potten en werktuigen. En ze denken ook uh, dat er een eeuwenoude witte paard van Uffington. Uh, uh, legende is. Dat is een reusachtige heuvelfiguur uit kalk in de buurt van die nieuwe fonds. Wat ik, een... wel, uh, ja, ik vind het een beetje vaag. Er zit ja. ook een foto bij. Heb... Iets, iets met oh. paarden. Uf, ja. Dat waren ook wilde, paarden. Ja. Ja, dat wilde, wilde paarden. paarden. Goed, die zaten er ook bij. Nou, Apart, uh, hoor. Ja, offeren. Ja. Nou, uh, ja, hier kan ik niet overheen natuurlijk. Nou, ik was nee, gisteren hè? echt, echt was, was, ik was verbaasd gewoon gisteren. Was Sylvana Simons weer op de televisie. En toen dacht ik bij mezelf, oh nee, krijgen we weer uh, slechte nieuwsgesprekken. Het uh, brengen van slecht nieuws, waar ze zelf allemaal onder leidt. Maar nee, ze had een heel mooi verhaal. Ik ze had haar gevraagd om iets te vertellen over Beyoncé. Oh. Beyoncé heeft natuurlijk opgetreden. En uh, uh, Michelle Obama was natuurlijk ook in Nederland, daar was ze ook geweest. En uh, er is een film uit van uh, uh, Beyoncé. Natuurlijk natuurlijk die hele zwarte gemeenschap. Uh, die wordt door de hele zwarte gemeenschap op handen gedragen. Omdat ze natuurlijk alles aan de, aan, aan de kaak stelt. Ja. Uh, scherp. Ze hebben ook videoclips opgenomen in een van hun museum. Uh, om te laten zien dat er gewoon heel weinig zwarte kunst is. En dat er veel moet komen. Dus Beyoncé, ja, het is goed bezig. En Sylvana het ging even niet om haar. Het ging gewoon even over iemand anders. En dan Kijk. kan ze gewoon weer leuk presenteren. Toen dacht ik van, <lacht> zo zie ik haar graag. Ja, echt leuk. Dat ze gewoon uh, journalistisch. Ja, dat is. Ja, eigenlijk niet, uh... is ze gewoon journalist, ja. ja. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja. En het is ook alweer grappig. M begonnen afgelopen weken natuurlijk, Matthijs van Nieuw, echt nodig, moest hij weer op vakantie. Weet beetje als we draaien, buiten kan tennissen, dan gaat hij eh, op vakantie, denk ik. Ja, dan gaat hij ja. echt elke ochtend gaat hij gewoon buiten tennissen. Dan denk je van, nou, ik ga vanmiddag nog een keer. Ja. Het uh, programma gaat, uh, gaat uh, Marieke of uh, het, gaat, uh, M, gaat, uh, gaat van start. En het is echt een, een mannelijke, frisse tegengeluid. Hè? Het vrouwelijke tegengeluid van het oude mannengepraat, wat ja. Matthijs heel vaak doet. Ja, het is weer zo'n maar ja, zij moeten het best nog doen. Ja. En, uh, ja. Ja, kunnen ze dat contract niet gewoon ontbinden dan? Dus ik ben, ik ben nee. een beetje klaar met iemand, Thijs. Ja, echt waar? Ja. Nee, ik vind hem nog steeds schattig. Ik zag hem pas geleden kon, uh, een lezing doen bij uh, jonge mensen in de klas. Daar ging hij over kunst praten. Natuurlijk komen er ook al die oude meukenplaatjes weer tevoorschijn. Maar hij had ook ruimte voor uh, andere soorten muziek. daar stond hij ook voor open om te Dream praten. bij Dream School of zo. Zoiets was het, ja. Nou, nou, ik nou, heb het er weer dan het een keer geneden ook gezien bij Dream School. En ik vond hem erg goed. Ja, hij kan echt leuk uh, vertellen. Ja. Ja. Dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus daarvoor kan hij zeker nog aan blijven. Maar of vier ton... Matthijs, dat kan toch niet? Dat kan toch niet vier top? Dat moeten we echt weer bijstellen gewoon. Eh. Je, hebt je, je hebt je hypotheek of was al lang al afbetaald. Wat voor onkosten heb je nou? Lever eens bonnetjes in. Kunnen we eens kijken wat je onkosten zijn? En doen we daar 20% bovenop. En dat is klaar toch? Ja, lijkt mij wel. Echt. Soms wil het leven leidtje niet, zwaar ik heb er geld in hem voor nodig. Daar zo'n maatschappij moeten we eigenlijk. Laatste plaatje voor 9 uur straks de geschiedenis die weer aan je voorbij trekt. Nou je kwart, is 20 april. Wat gebeurt er allemaal? Wie is er allemaal jarig? We hebben het voor je opgezocht. Haha, weer eens even naar de strand. Beach baby.